Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander lijkt zich te stabiliseren... maar dat is wel structureel lager dan voor de coronacrisis. In de jaarlijkse NOS-koningsdag-enquête van onderzoeksbureau Ipsos... krijgt Willem-Alexander een 6,6. Dat is iets meer dan de 6,5 van vorig jaar. Ouderen zijn net zo tevreden als vorig jaar... maar onder de jongeren is de waardering gedaald. 4 op de 10 is tevreden over hoe Willem-Alexander het doet. Dat was 5 op de 10... Koning Willem-Alexander is vandaag jarig en wordt 57 jaar. Samen met zijn gezin en leden van de koninklijke familie... viert hij Koningsdag in Emmen. Daar wandelen ze langs meerdere pleinen met activiteiten... en wordt de koning toegezongen door Jannes en Daniel Lohuus. Het koninklijk bezoek aan Emmen is vanaf half elf te volgen... op NPO Radio 1 en NPO 1. Een Amerikaanse ambulancemedewerker is veroordeeld tot 14 maanden cel... voor de dood van een 23-jarige zwarte man in Denver slachtoffer kreeg bij zijn arrestatie in 2019 het verdovingsmiddel ketamine toegediend. Enkele dagen later overleed de man in het ziekenhuis. Het onderzoek bleek dat de dosis ketamine te hoog was. De collega van de ambulancemedewerker kreeg vorige maand vijf jaar cel opgelegd. Eerder werd ook al een politieagent veroordeeld... omdat hij bij de arrestatie de zwarte man in een wurggreep hield. In Duitsland is een Nederlandse man aangehouden vanwege de smokkel van erectiepillen. Hij had er 4300 in zijn auto liggen, zegt de douane in Aken. De man werd net over de grens bij Sittard aan de kant gezet voor een controle. In zijn auto lagen twee tassen vol pillen en erectiegels. Die waren verpakt in zo'n 100 enveloppen geadresseerd aan mensen in Duitsland. De man verklaarde dat hij de tassen had aangenomen van een onbekende. In een hotel had hij de spullen moeten doorgeven aan een derde persoon. Het weer. Vanuit het zuidwesten wat regen. Vanmiddag ook kans op onweer. Er is ook zon en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen wat zon en een enkele bui. En er komt meer wind. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Tobak leeft. Llego a Cuesto, voy para Mayari. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuesto, voy para Mayari. De Alto Cedro, voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayari. No te lo puedo negar Se me sale la pavita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernian arena Como sacudí eljibet A Chan Chan le daba pena Limpia el camino De pajas que yo me quiero Sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De alto daar, voy para Marcané, llego a daar, voy para Mayarí. Ataque daar, ataque de frente. De alto daar, voy para Marcané, llego a daar, voy para Mayarí. De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín Dit is het programma Toe. Wat leeft er in de ochtend? Ik uh, ben hier met uh, Marco van Beusenkom. Mijn naam is Elan En Wilco is de grote afwezige. Ja, die uh, loopt alle uh, koopjes uh, al af deze ochtend. Dus ja. mensen, je hoeft niet meer naar buiten te gaan. Wilco heeft alles opgekocht. Ja, en uh, wat, een, uh, wat een regen ineens. Ja, uh, dat nou. is wel jammer. Hopelijk wordt het zo beter. Ja. Dit was Chan-Chan uh, van Compai Segundo. En ik zei al tegen Marco net van ja. Dat is een plaatje speciaal voor Maxima, hè? want uh, haar man is vandaag jarig, dus zij mag ook een beetje geëerd worden. Wat gaan we voor Willem draaien eigenlijk? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, ik heb eigenlijk, moet ik zeggen, te weinig muziek bij me, want ik heb nog wat, uh, wat uh, cd's van uh, Wilco hier. Dus, uh, ja. Maar we begonnen even lekker rustig, want dan kan je lekker een beetje wakker worden. Draai oh. je even om en hang de vlag uit. Mijn vlag yes. hangt uit. Hangt die voor jou uit? Nee, niet? Nee. We hebben oh. wel een vlag, maar de zijn van andere momenten. Nou ja. <lacht> ja, ja, maar ja, de, de koningsdag is begonnen en het is zo als jij een vlag hebt, ja. Ja. ga hem uithangen, want er is er toch altijd wel een soort comitétje wat een beetje checkt welke straat het leukst is. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen, mijn vlag was de enige nu vanochtend die daar hing, maar, maar hoe is het nou een uh, leuke vlag. Heb je een andere vlag? Ja, dan een vlag? vlag? <laughs> Gewoon rood wit blauw rood oh. wit blauw uiteraard. Ik oh. heb hem ook niet andersom gehangen oh. <laughs> voor de boerenprotest. Ja, nee, dat vind ik toch allemaal oh. zo wat. Maar uh, ja, vanaf uh, 6 uur 18 hangvlag en wimpel uit voor de koning en voor elkaar. En als het goed is, uh, zij is al bezig op de rommelmarkt. Hmm. En uh, goedemorgen, Zandvoort gaat zo direct beginnen in, uh, om 10 uur bij, uh, uh, bij Rabbel. Want uh, op, die, uh, op het grote louis Davids uh, carré, op het plein, daar staan al een heleboel kraampjes. Ik zag het gistermiddag al. En uh, ja, dan gaat het gewoon heel gezellig worden. Dat klinkt heel erg goed. Ja, ze, roepen, ze riepen vanmorgen ook om, hè. Uh, zoals de bakkers ook deze ochtend. Die hebben het al hartstikke druk met de verkoop van tompoezen. Oh ja. En afgelopen nacht was er uh, super drukte in, uh, in de stad uh, Utrecht. En er werd ook zelfs op, opgeroepen om uh, niet meer te komen. Specifiek in Utrecht? Ja. En niet in Haarlem? Nee. Oh, wat apart. Dus uh, uh, mensen, kan je niet meer in Utrecht, kom naar Haarlem, zou ik zeggen. Oké. Okay. Ook hartstikke gezellig. Ja, en heb je nog andere spannende dingen te vermelden nu zo? Nou ja, het enige is dat uh, de koning uiteraard het vandaag zijn verjaardag viert in Emmen, de provincie Drenthe. En er rijden extra bussen naar de Drentse stad. Want uh, ja, de, de, ze verwacht nogal een topdrukte vandaag. En Koningsdag is uh, uiteraard vandaag ook te zien op televisie en te horen via de radio. En uh, ja, dat is op NPO 1, straks om kwart voor elf. En uh, nou ja. We, we gaan het allemaal zien. We gaan we kijken naar de intro. Ja, ja. Hartstikke, leuk. hartstikke leuk. Goed, ik ga weer terug naar de muziek. En ik heb hier een nummer en dat is dus uh, Blue Touches Blue. Blue Touches Blue Touches Green Touches Brown I look down at my feet They've been with me for years I take one step for you And then two for myself Oh, I need to be stronger I need to be stronger Blue touches, blue touches, black then expand Terug. En wat hebben wij nou weer voor apart nieuws? Dat is ja. Een grote vraag. Ja, nou, ik, uh, je had net een, hè, over apart nieuws, maar het schijnt zo te zijn: vandaag op Koningsdag, uh, dat er meer inbraken zijn dan normaal. Hmm. Ja. Nou ja, ze waarschuwen dus ook daarvoor en. Uh, ja, de tip is om... Uh, uh, um, um, he, uh, sluit alles goed af en kijk of er niks, uh, geen deuren en, uh, of ramen nog op een kier staan... waarin er in, door ingebroken kan, uh, kan worden. Dus dat vond ik wel een heel opvallend uh, feitje vandaag. En wat nog eigenlijk opvallend is, nog even bij Koningsdag te blijven... dat uh, ja, de, er bezuit wel een bericht op internet rond... dat er uh, naast vele fans van het Koninklijk Huis... Uh, ook de monarchie liever kwijt zijn dan, uh, dan uh, Rijken. En er wordt dus gevraagd op internet of, te of je vandaag gaat demonstreren. Want er schijnt ook een, uh, een demonstratie te komen van Extension Rebellion. En pro-Palestijnse betogers. En die dreigen met verkeerschaos op Koningsdag op de, op de wegen. Dus ja, dat is ook nog wel een, uh, wel een uh, dingetje. Dus er wordt gefeest, hè? Er, wordt ge, uh, er wordt gedemonstreerd. Hoe anders kan het? Ja, ik ben dus aan het kijken met, de, met de headsets. Maar uh, het lukt me niet helemaal, helaas. Dus ik moet het allemaal op het gehoor doen. Ja. Um, wat had ik voor een bericht? Ik heb een bericht, dat apart. Dat was uh, in uh, India. In de West-Indiaanse steelstaat uh, Gujarat, Er is dus een uh, zijn stuk of een ruggengraat van een slang ontdekt. In een mijn. En ze hebben uh, die meer dan twintig fossiele wervels. Dat hebben ze vergeleken met skeletten van levende slangen. Hmm. Om de grootte in te schatten van deze slang. <coughs> en... Uh, het schijnt zo dat dit slang moet langer moet zijn dan een stadsbus. En hij weegt duizend kilo. En uh, waarschijnlijk heeft hij dus echt geleefd. en Zijn lengte wordt dus geschat op 11 tot 15 meter. Oh. En de grootste slang die nu nog bestaat... is de Aziatische netpython met de lengte van zo'n 10 meter. En dan denk ik echt van wauw. En, uh, hij zou dan 7, 47 miljoen jaar geleden... in de moerassige bossen van West-India geleefd hebben. Dus uh, nou, ze hebben hem wel een naam gegeven. Ze hebben genoeg naar de mythische slangkoning Vasuki... En dus zij het nu Fasuki Indicus. En, uh, en, en die, die slangenkoning Fasuki die heeft dus uh, een slang om zijn... die is als een slang om de nek van de hindu god Shiva gewikkeld. Nou, ik vind dat een mooie mooi vanhalen, verhaal. Mooi verhaal. Ja, toch? Ja. ja. ja. Hey, en onze uh, uh, premier Rutte... Uh, die heeft een uh, bezoek uh, gebracht aan uh, Turkije... Mm. en uh, aan Erdogan, als, als we het waren... Maar nog zonder resultaat, want uh, er is nog geen steun voor een topbaan als Rutte bij, uh, bij de NAVO. Dus dat laat Hij nog moet even zien. steun hebben van Erdogan? Ja. Oh. Ja. Nou, het gaat dus allemaal wat uh, nou ja, traag. Maar dat zijn we wel een beetje gewend, hè? Van Turkije, die, ja. uh, die geven nooit gelijk ja. toe. Er moet nog even over worden geslapen. Ja, maar dat is het niet alleen. Ik denk dat zij gewoon willen dat het uh, gepaard gaat met bepaalde diensten en zo van uh, Europa. Of, uh, Hè? Het is niks voor niks. Bij die, nee, uh, dat klopt, uh, klopt ook. President. Klopt president ook. Hè? Dus, uh, ja. nou, en dan voel je dan van Wilders. Die is toch ook de uh, ja. afgelopen week bij, uh, bij die ene... In Hongarije is hij geweest? Ja. ja. Die heet hij ook? Oor... Trula? Oor? Urban. Urban. Victor Urban. Urban. Ja. Ja. ja. Nou ja, ik heb er gisteravond toevallig een stukje van gezien op televisie. Ja. Um, hij heeft geen uh, andere uitspraken gedaan... die die normalite ook doet hier in, uh, in Nederland... waar hij voor staat, waar zijn partij voor staat. Dus zo uh, schokwekkend is het ook weer niet geweest. En de mensen hadden toch wel in de zaal daar verwacht... dat er wel iets anders gezegd zou worden... dan Wilders eigenlijk zou doen in Nederland. Maar dat is ook niet zo. En het grappige is dat uh, Rutte werd aangekondigd... als de Nederlandse Trump. Ja, ja, ja, ja, ja dat krijg je wel. Ja. ja. Wat gaan we naar de muziek toe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You're the one who's going to be the one who's going to be the one who's going to be the one who's going to be the to Di ba wo di wo di di di wo wo wo wo wo di di di di di di di di di di di di di I'm the bed in the middle of the heel uh, grappig, deze man, dat is Andreas Vollenweider. En dan denk je van nou, dit moet toch een Afrikaan zijn of zo, maar dat is het dus niet. Maar uh, hij is een harpspeler en hij uh, was de eerste Zwitser die ooit een Grammy Award won. En hij had een cd, Caverna Magica, en die werd in Nederland beloond met een Edison. En ik vind het inderdaad hele bijzondere muziek. En het leuke is gewoon, ik heb nu ook een uh, dubbel cd meegenomen die ik nou volgens mij ergens in de jaren tachtig gekocht heb of zo. Maar dat is een Global Sounds. En de, de voorgaande twee nummers waren ook hiervan. En het blijft toch wel een CD. van, Ja, die heb ik in mijn hart. Want ik uh, in die tijd had nog helemaal niet uh, al die uh, Spotify-dingen en alles. En daar zet ik hem regelmatig op. En het was zulke relaxte muziek. En uh, ja, ik hou daarvan. Ik hou er gewoon van. Maar uh, ja, wat hebben we nog meer nieuws. Uh, uh, jij, jij hebt nu zelf ook nog uh, andere CD's bij je. Ja. Uh, en uh, de, we gaan eens kijken welke dat allemaal zijn. Ja. gaan we eventjes. Uh, de wereld af en dan gaan we weer wat plaatselijker kijken natuurlijk ja. hey, over de wereld gesproken, sinds afgelopen donderdag is er een kaartje nodig voor een dagje vendetie ja, ik heb het gezien ja. ja. 5 euro, hè? maar dat is maar 29 dagen of zo hè? ja, klopt nou ja, dat het nieuws bekend werd dat dezelfde dag, die donderdag, zijn de duizenden toegangsbewijzen verkocht voor Venetië. Toeristen in Venetië moesten afgelopen donderdag voor het eerst een toegangsbewijs beschikken voor een bezoek aan de stad. De plaatselijke autoriteiten zeggen dat er om half negen donderdag al zo'n 10.000 tickets verkocht waren. Dat is ja. toch niet te geloven? 10.000? 10.000. Ja, dat valt nog mee, maar het is wel een mooi verdienmodel. Ja, dat is toch 50.000 euro, zeg ik dat goed. 10.000 mm. keer 5. Maar ik vraag me af, hou je die mensen daarmee buiten? Nou ja, het, het werkt wel een kleine, uh, een kleine barrière op. Want er komen zoveel toeristen, dat is gewoon too much. Klopt. En uh, met bepaalde drukke feestdagen hebben ze al zo van... Nou, als we het dan in ieder geval doen, dan mm. kunnen we het een beetje terughalen. Ja. Maar je, ja? het is ook wel een, ja, een verdienmodelletje. Van, Ze krijgen hier toch wat extra geld. Dan kunnen ze misschien weer meer zorgen dat uh, bepaalde dingen geregeld worden, dat ze misschien ook een soort deltawerken kunnen maken, ergens ja. vooraan. Ja. Zodat als het, zo de, het water heel hoog komt te staan, dat ze ja. Venetië een beetje kunnen beschermen. En hey, zou het helpen om minder hotels te bouwen? Kijk, hoe meer je slaapplek je biedt, hoe minder mensen erop afkomen. Ja, misschien. Maar ja, ik denk ook wel, als er dagjesmensen zijn. Ja, het ja. zijn allemaal dagjesmensen. Ik ben ooit uh, vanuit Kroatië dus... kon je dus met een boot, kon je oh. naar Venetië. Oh, echt? Het was echt een heel leuk, uh, leuk tochtje, vanuit uh, Oemach. Ja. Het ligt echt, echt ook best wel dicht tegen Italië aan, zeg maar. Mm -hmm. Maar je kon, het was echt een prima excursie, was dat. Zoals nou, een uh, twee, tweeënhalf uur op die boot. En, en dan kom je daar een gids erbij. En de lekkerste lasagne ooit gegeten. En dan een glasfabriekje en alles. Hartstikke okay. leuk. Ja. Dus uh, dat soort dingen, uh, ik kan het aanbevelen. Ja. Maar uh, ik denk dat uh, die boten, ja, misschien mm -hmm. dat die dan op bepaalde dagen niet mogen varen. Of je betaalt gewoon vijf euro extra ja. voor die excursie. Ja, wat ik zag, dat is mijn beeld altijd bijgebleven. Dan zie je zo'n cruiseschip, die zie je dan dol door de ouderen. Ja, nee, het was niet zo'n groot cruiseschip. Nee. Want oh. die hebben een boeggolf, dat wil je niet weten. Oh. Dus uh, ja, nee, niet normaal. Maar het hele verhaal doet me eigenlijk ook wel een beetje denken aan het boek Grand Hotel Europa. Ken je dat? Van Ilja Vijver, Ilja Leonard Vijver. Dat gaat onder meer over de ondergang van, van Europese vakantielanden, die worden overspoeld door toeristen. Ja, Ja, ja, ja. Toeristen, vluchtelingen, hè? Ja. We, bij ons in Zandvoort zitten nu dus ook een aantal. Uh, mensen zitten nu in uh, het NH-hotel, 30. Oké. Okay. En. Uh, maar ja, ik weet niet hoe ze dat nou gaan doen. Van als er nou een groot race-circuitweekend uh, is. Dat of ze daar dan mogen zijn. Of dat er dan even wat anders bedacht wordt. Oké. Okay. Ze zitten natuurlijk wel op een echt een A-locatie-hotel. Mm -hmm. Maar ik vind. Uh, ja, weet je, we moeten mensen gewoon helpen. Dat vind ik was mijn mening. Ik hoop als er ooit hier iets uitbreekt. En ik, uh, ik ga dan naar. Uh, Syrië toe, dat we daar ook dat uiteindelijk ook van. kunnen zitten. Ja, Zeggen we, nou, jullie mochten ook bij ons. Ja, nou. maar dan mag je ook op een veldje ja. slapen. Ja, kom maar. Wat ja, warmer het dan niet. Nederland en wat droger dan Nederland. Ja, precies. Goed. And buried fears, things I've been telling myself for you. I'm the dashboard hooligan of nodding self-deception. Here's to never accepting slight adjustment or correction. zo those things I've been telling myself for years. Nou ja, wat vertellen we elkaar allemaal niet hè? Jarenlang. <laughs> dat je daar nou dan denkt van nou, had wel een beetje een tandje minder gekund. Maar uh, dit is dus, uh, hij heet uh, Ibo, heet hij. En dat is van het album Audio Vertigo. Things I've been telling myself for years. Goed, we gaan naar uh, het nieuws uit Zandvoort. Het Zandvoortse nieuws. Nou, er is genoeg te vertellen vandaag. Oh, zeker. Ja, yeah. De officiële opening van de uh, nationale feestdag vandaag... start om half elf op het Raadhuisplein. En uh, met de medewerking van de wapenzangers van Zandvoort... zal er gezamenlijk het Wilhelminus gezongen worden... en de vlag worden gehezen. Waarbij de burgemeester Bolenburg de dag officieel zal openen. Ja, dat is nou, altijd leuk. Heel Ik gezellig. Leuk dat het een beetje droog blijft. Ja. Dan, want het, er hoort toch wel een beetje zonnetje bij. Nou, ik heb ergens wel een enquête gezien, of een, mm -hmm. een onderzoek gezien, dat ze zeiden dat Koningsdag, sinds het uh, dus op uh, 27 april is, dat er minder vaak mooi weer is als we op 30. Ja, klopt. Want eigenlijk zitten ze. Dat kan de, het bouwen, nou. Hè? Ja, ze zaten zelfs nog aan te denken om het uh, rondom de verjaardag van Maxima te doen. Dan is, er een is kans kans meer, ja, de kans. Meer, ja. 17 mei. Dan is de kans dat er meer mooi, beter weer is. Ja, er uh, is niks veranderlijker dan het weer. He? Mm -hmm. Dat is een ding wat zeker is. Zeker. Uh, vandaag uh, is dus uh, op het uh, Louis-Davids Carré plein. Het Heet gewoon het Louis-Davids Carré, heet dat gewoon alleen, denk ik. Maar uh, op dit plein staan natuurlijk allemaal markkraampjes. En uh, dit jaar heeft Adam Spoor. Vorig jaar heeft hij daar uh, ook zitten spelen. Maar dit jaar heeft hij echt besloten om uh, uh, tijdens het spelen. Hij is dus uh, wel een uh, ervaren muzikus, uh, zeker ook met de saxofoon En dan laat hij tussendoor laat hij even een emmer uh, zakken. En dan kunnen mensen donaties in doen. En die donaties die gaan geschonken worden aan de stichting Music Kids. Oh. Dus hij wil graag uh, stimuleren dat kinderen meer uh, met muziek bezig zijn. Wat ja. ik uh, zeker ook toejuich. Ja. En uh, ja, ik ben benieuwd wat de opbrengst gaat worden hiervan. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Visueel zie ik het al helemaal voor me. Ja, het is, ja, leuk, hè Het is net een boek. Nou, of, of andere mensen zeggen, die pakken het eruit. Dat komt <laughs> natuurlijk ook nog, hè. <laughs> die rennen <er> mee weg. <laughs> uh, ja, jij vertelde nog dat je gisteren in... Uh, in de keuken of ja. geweest. Heb je daar Fien en Teun nog gezien? Wie zijn dat? Dat zijn, dat zijn populaire kinderkarakters. En uh, er is een soort uh, boekjes. En, uh, er zijn een boertje en een boerinnetje. zijn dat. En die staan uh, eigenlijk... Uh, er is een hele leuke foto ook daarvan. Maar die heb je dus niet gezien. Nee, ik heb wel een Nijntje gezien. Nijntje, oh ja, leuk. Maar ja. Fien en Teun... De, de tullen, er is een tulp dus daar onthuld van Fien en Teun. En die is ontstaan uit de samenwerking... tussen dus Fien en Teun en de kweker lichthaard bloembollen. Hmm. En uh, de, de, ja, de hele familie die heeft jarenlang allerlei de tulpen gekruist. En deze is nu van hun. En uh, het is wel zo dat avonturenboerderij Molenwaard... en Resort Molenwaard... Dat, die, dat zijn speciale Fien en Teun park Heb je nooit van gehoord? Nee. Nee, ik ook niet hoor. Maar, ja, maar het is in ieder geval zo dat vanaf 29 april tot en met 3 mei... zullen Fien en Teun Keukenhof opnieuw bezoeken... En ze vieren daar dan hun eigen tulp en, uh, en de hele week. En tijdens die week kunnen bezoekers ook uh, in het uh, Fien en Teun in het echt ontmoeten. En dan kunnen ze ook deelnemen uit aan Oud-Hollandse Oud spelletjesparcours. Oh. Dus dat is wel leuk, toch? Oh, ja. ja. Nou, ik dacht omdat jij er gisteren geweest was. Ja, nee. heb je ze wel gezien. Nee, nee. Dan ook eventjes blijven bij alle gezelligheid. Er is vanaf drie uur vanmiddag in het centrum uh, muziek uh, bij diverse gelegenheden. <kwijnt> nou, dat zal wel een uh, topfeest gaan worden vanmiddag, denk ik. Ja, zeker. Als het maar droog blijft, jongens. Ja. En wat het leuk is ook, want je had het net over het programma, ook voor Koningsdag en zo. En er zijn natuurlijk enorm veel vrijwilligers nodig geweest. Maar uh, vorige week is er een uh, oproep uitgedaan... En het is dus zo dat de burgemeester en zijn vrouw... die hebben zich gelijk na die oproep gemeld. Want ze waren bang dat er te weinig mensen zouden komen... om uh, de kinderspelen door te kunnen laten gaan. Mm. En ze hebben een dankwoordje gezegd. Want uh, hoe bijzonder is het dat een hulpoproep via Facebook... en ook via ons radiostation en via uh, de krant zelf en zo... die heeft zoveel reacties opgeleverd... dat uh, daardoor de spinnenkinderspelen gewoon door kunnen gaan. En uh, ze zeggen ook uh, van speciale dank ook aan de burgemeester en zijn vrouw... Die direct na de oproep al lieten weten dat ze uiteraard mee kwamen helpen. En er staat er ook bij trots op ons dorp. En op naar een mooie koningsdag. Lang de koning. Ik vind het toch niet klinken. Het moet zijn lang De koningin. Hoera, hoera, hoera. Maar ja, dan hebben we het over Maxima. En, uh, uh, nou ja, die doet ook goed werk. Uh, nou, uh, nou gaan we gaan weer naar de muziek uh, toe. Gezellig. Ja, dit was Lenny Graffits met de plaat Human. Human, hè? moet je mooi uitspreken Human. natuurlijk. En uh, jij hebt deze uitgezocht. Volgens? Ja, mooie plaat. Jazeker. En uh, we gaan zo direct weer verder met de volgende die je uitgezocht hebt. Maar uh, wat hebben we nog voor nieuws? Ik, uh, ik zag hier ook nog uh, iets bijzonders dat uh, in Amersfoort... er zijn twee zeldzame nachtaapjes geboren. Dat zijn plomplorisch. Maar het schijnt dus een bedreigde diersoort te zijn... die vooral voortkomt uh, in de natuur van Vietnam en Laos... En uh, ze hebben dus nu uh, dus, uh, vier van die diertjes, dus vader, moeder en een tweeling. En ze zijn van meer, meer van alles aan het ontdekken. Maar wat grappig is, het is een half aap en een familie van de lorieachtige. En ze, hebben dus, uh, ze zijn giftig. Oh. Het is dus, uh, ze bewegen ze vrij traag, maar kunnen bij het jagen op insecten razendsnel zijn. Maar ze worden maximaal maar 40 centimeter groot. Maar als de moeder op jacht gaat, lijkt het aan haar elleboogjes. En die uh, ja, zijn natuurlijk kleine elleboogjes. En die hebben speciale gifklieren vervolgens likt het naar jongs dat het gif uh, het jonge diertje beschermt tegen vijanden. Nou, lukt toch? Ik, okay. uh, ik, vind het, uh, ik vind het wel knap, hoor. Je moet jezelf verdedigen, hoor. Ja. Dus, uh, Oké. Okay. Weet ja. je was eens rookworst? Ja, zeker. Ik van okay. de week nog een rookworst gekeken. Oh, echt? Ja? Met zuurkool. Oh, lekker. Dat ja, was ook het weer wel naar. Hè? Ja, zeker weten. Oh. Nou ja, het schijnt zo te zijn dat de rookworst... die mag niet meer worden gemaakt met rookaroma... Dat stelt de EU in. Nou, het gebruik van verschillende rookaroma's in producten wordt op termijn verboden... omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn. Nou ja, het besluit betekent dat die stoffen straks niet meer mogen worden gebruikt... bij de productie van bijvoorbeeld rookworsten, rookkaas en andere producten... Uh, met een uh, rooksmaak zoals nootjes of saus. Ja, nootjes ken ik wel. Als je een zak op een ja. trekt, dan ruik je of dat het een rookgebeuren uh, uh, ja. heeft. Maar ja, hoe weet je nu of een product gerookt is of niet? Nou ja, aan een product van rookaroma is toegevoegd. Dat staat in de lijst met ingrediënten: rookaroma. Dat staat dan aangegeven op de verpakking. Nou, rookworsten werden van oudsher gerookt boven een vuur. Nou, dat is dus de traditionele manier. Die mag nog steeds. Nou, die methode kwam onder vuur te liggen. Omdat in rook allerlei stoffen zitten die kanker veroorzaken. En in de jaren zeventig werd daarom gekozen voor een andere manier. om de rooksmaak aan het vlees toe te voegen. Ja, maar ik had ook al begrepen dat zoals die rookkaas. Ja. Dat, die, uh, dat die eigenlijk in een, in een badje zat of zo. En, en, en, en dan werd het misschien. Ik had het, idee dat het altijd echt in, uh, in overgerookt. Maar dit is dus gewoon helemaal niet waar. Mm, nee. Maar het schijnt ook, ook dat hoorde ik dan ook van als je en al die andere dingen. Ja? ja, lekker. Dat dan aan de buitenkant van die rookkasten, ja. dat is gewoon bijna teer. En ze zeggen ook van ja, die, dat is sowieso ook al heel ongezond. En daarom roken ze het ook niet meer echt, weet je wel. Mm. Dus uh, ja. Maar ja, net als de makrelen die gerookt worden. Ook zeer vaak door de plaatselijke zeefjesvereniging. Hè? Die verkopen ze ook. Maar ja, dan haal je ook dat vel eraf. Ja. En, en daar zit natuurlijk al die rook in. Maar de, de smaak gaat er wel in zitten. Het is wel altijd erg lekker moet ik zeggen. Klopt, klopt, klopt. Nog even bij eten blijven dat, hè, uh, uh, dat de fabrikanten bezuinigen op dure ingrediënten. Uh, de verpakking in de supermarkt uh, van, uh, uh, van eten zijn niet alleen kleiner geworden, maar fabrikanten hebben volgens de consumentenbond ook de samenstelling veranderd. De zogenoemde knibbelflatie leidt niet tot lagere prijzen. Die zijn gelijk gebleven of zelfs gestegen. Uh, fabrikanten wijzen meestal. Op de gestegen uh, grondstoffen. Zoals hazelnoten en olijfolie zijn duur. Dus het loont om daar minder gebruik van te maken. Ja, ja, ja. Kijk, ik heb een achtergrondmuziekje voor de eerst. En dat is het leuke. Nee. Ik ga hem niet als hele muziek doen, maar dit nee. is dus. Uh, uh, Saint Ja, je herkent het gelijk. Ja, Wel grappig. Ik had zo van, dan ga ik die af en toe tussendoor doen. Maar ik ja. moet natuurlijk allemaal testen. Want het, ja, zullen we testen. Blijft... test doen? Zal ik hem helemaal doen? Ja, nou, nou, dus graag... ja, nou gewoon op de achtergrond. Ja, ja, we hebben nu als achtergrond in ieder geval. Gezellig. Maar ik wil eigenlijk weer doorgaan naar het uh, volgende nummer wat jij uitgezocht ja. hebt. En dat is dus eigenlijk nummer uh, Vision Thing van uh, Simple Minds. Ja. En dat vind ik dan ook wel leuk. En ik had ook begrepen dat daar ook alweer een documentaire van was op Netflix of zo. Oh. Klopt dat? Dat weet ik niet. Ik weet, ja. ik heb wel net gelezen, dat er is een nieuwe documentaire over Bond Jovi uit. Ja, leuk. Leuk. Ja, ik hou ervan van ook. documentaire. Zeker ook de nacht dat die ene... Uh, van We Are The World, waar was gemaakt. Die is ook ja. als de documentaire. Ja, aanrader, Daar heb ik ook hè? erg van genomen. Ja, ik ook. Dus, uh, goed, nou, we gaan dus naar het nummer Vision, hè, zei ik. Vision Thing van uh, Simple Minds. blijft nog steeds uh, Simple Minds, hè? Ja, heerlijk. Het is wel een commercieel sausje zit eroverheen, maar de, de basis is nog steeds uh, Simple Minds. Leuk. Ik vind het helemaal goed. Ik ook. Jongens, het is ochtend, kort voor negen. Normaal zitten we allemaal aan een bak koffie... om nog beter wakker te worden... om van deze mooie, gezellige Koningsdag te genieten. Nou, dat wilde een jonge vrouw deze week ook... nadat ze in het ziekenhuis koffie had gedronken. En die dacht ook van, ik ga met de dag beginnen... Om het nog mooier te hebben. Maar de vrouw in het ziekenhuis... Uh, oh nee, excuses. De vrouw dronk, die dronk op de airport uh, koffie. Oh. En die belandde in het ziekenhuis. Oh. Ja. Nou ja wat bleek? Uh, de 21-jarige vrouw die ligt op, uh, op intensive care. nadat ze koffie had gedronken uit een koffieautomaat. Nou, het bleken kleine insecten in de koffiebeker te hebben gezeten... Waarvan de vrouw per ongeluk enkele insecten hebben ingeslikt. En wat tot een sterke allergische reactie leidde. Oh. Nou ja. Dus ja, daar moet je ook niet uh, uh, blij mee zijn. Als je, dat, als je dat dan niet meer kan vertrouwen, hè? Nou. Het is toch wel heel ernstig, vind ik. Moet je dan net als op je werk nu, omdat het alles... Uh, uh, Eigen bekers meegeven? Ja. Ja? ja, nou misschien wel. Maar ik weet wel dat als je bij, uh, bij de koffie. Uh, barista's hier en daar koffie drinken... en je hebt je eigen beker bij... dan krijg je in principe 25 cent korting. Oh. Dat was eigenlijk om het ook te stimuleren. Ja, ja. Maar bij ons op het werk is het nu zo volgens mij... Dat, die, uh, dat mensen nu echt gestimuleerd worden... om echt hun eigen beker mee te nemen. Voorheen kregen we van die plastic bekers... die dan heel lang uh, goed waren. Ja, en ik heb, uh, ik heb nu zelf... Heb ik, uh, uh, bij uh, uh, Rattenplan heb ik dus gewoon een glas ge gekocht ja. waar de onderkant al uh, opgelet dat die inderdaad in dat blad kan. Dan kan je voor meerdere personen koffie halen. En uh, dat is dan een, een vrij grote beker van glas. En dat vind ik eigenlijk toch wat prettig, hoor. Mm. <coughs> dus, uh, nou ja, heerlijk. Ja. Maar uh, het is ook zo van, hoe meer je koffie drinkt en al die dingen meer, het, het schijnt allemaal niet zo gezond te zijn, maar het is toch een feit dat we tegenwoordig langzamer verouderen. Want als je kijkt, foto's uit de jaren 80 van mensen van middelbare leeftijd... die zien er gewoon echt ouder uit... Mm -hmm. dan mensen van middelbare leeftijd nu. En ik moet inderdaad zeggen, ik zie om me heen af en toe mensen... en dat ik denk van, zijn die nou even oud als Hoe kan dat nou, weet mm -hmm. je wel? Maar uh, het is wel zo dat je biologische leeftijd... Hè, dat is dus een maat van hoezeer het tegen ver verouderd. Ver en uh, de biologische leeftijd is gewoon lager geworden. Mensen worden langzamer oud. En mannen van 60 tot 79... Die hebben de grootste verbeteringen. En uh, een van de redenen is dus wel dat de mensen minder roken. Want waar in 2000 wereldwijd nog één op de drie volwassenen rookte, was dat in 2022 nog maar één op de vijf. Dus je ziet, het heeft toch wel effect uiteindelijk. En daarnaast is de levensstandaard over het algemeen verbeterd. In Nederland hè, dan. En in het verleden leefden veel mensen een slopend bestaan. En, uh, en tegenwoordig uh, is het allemaal uh, al stukken beter. Mm -hmm. Maar het uh, overgewicht neemt helaas weer, wel weer wel toe. En volgens berekeningen van onderzoekers zou onze biologische levensduur nog lager zijn als obese, dat ze de obesitas vandaag de dag niet meer zoveel voor zou komen. Hmm. Dus dat is dan wel een dingetje. Ik heb, uh, ik weet het, ik heb het niet zo meer op een netf, netvlies, Netflix op een netvlies, uh, zitten. Uh, maar het schijnt zo te zijn tussen. Hè, tegenwoordig hebben we allemaal die apparaten met koffiebonen, dat je lekker zelf koffie kan maken. Maar het schijnt dat veel de koffie nog steeds beter is. Want uh, koffiebonen laat heel veel vet achter in het apparaat. Je moet het, ook het apparaat ook vaker schoonmaken. Oh, okay. Maar ja, al dat vet, dat is hetzelfde dus wat in je lichaam gebeurt. Uh, de risico op hart- en vaatziekten, uh, die nemen daardoor wel toe. Dus oh. ik denk dat heel dat trend die gebeuren van koffiebonen zelf uh, koffie maken... dat dat op een gegeven moment er ook uitgaat. Oh. Veel te koffie schijnt nog steeds toch beter te zijn. Maar ja, ik denk, het blijft met een heleboel dingen zo... van joh, uh, neem niet te veel. Hmm. He, want uh, zo met koffie, als jij gauw twee kopjes per nacht neemt, of drie, en uh, daarnaast thee en water, dan, goed, dan, dan dat is dat eigenlijk het beste. Maar ja, sommige mensen die gaan er helemaal los, die hmm. nemen twintig uh, bakken koffie. Ja, dat is, dat is gewoon uh, geen goed idee. Nee. Dus, uh, maar ja, het is niet anders. Hè? Sommige mensen die willen gewoon, uh, die willen gewoon uh, doordrinken. Ja. En die denken er ook niet aan om wat anders te nemen, weet je, jammer. We zijn er weer, wederom. Um, het is nu uh, bijna negen uur. En het is wel zo van, uh, ga je even klaarmaken om naar het uh, dorp te gaan. Want ze gaan daar ook uh, nog, nog meer dingen doen. Je had het ook openstaan, hè? Ja. Van, uh, wat ze nog allemaal aan het doen zijn. Van, oh, dat gymmen en zo. Dat, uh, ja, dat is om uh, half, half tien. tien. Ja. Ja. Is er, uh, de, de jeugd gaat uh, gymnastiek uh, doen een mooie demonstratie geven. Leuk. En het is ook nog zo, dat vind ik dan ook wel grappig... grappig: zijn er dan mensen die daar echt aan meedoen? De mooiste koning of koningin laat je bewonderen tussen tien uur en half elf bij het muziekpaviljoen. Wie weet, hoor jij je naam wel tijdens de officiële openingen? Mag je een prijs op komen halen? En er staat geen leeftijd in bij. Dus het kan ook zomaar iemand zijn die dan misschien wel uh, al tachtig is of zo. Een okay. leuk dametje met allemaal uh, spannende kleding aan. Huh? Nou, maar, en uh, vanaf twaalf uur hè, voor de kinderen. Voor de jeugd, van 2 tot, uh, tot en met uh, 15 jaar, zijn er kinderspelen. Ja. En de, dat uh, vindt zich plaatsen uh, op en rond het uh, Gasthuisplein. Dus dat ja. is wel heel erg leuk. Zeker weten. Heb jij nog een rare berichten? Ja, nou, ik heb genoeg uh, uh, uh, rare berichten, heel eerlijk gezegd. Er is een, uh, een man die uh, wordt wakker in het mortuarium en belt oh. de politie. Ja, een van de medewerkers van het uitvaartcentrum heeft midden in de nacht een man bevrijd uit het mortuarium. De man was in slaap gevallen nadat hij afscheid genomen had van zijn overleden vriend. Nou, de oude man belde 112 omdat hij wakker werd in het mortuarium. En uh, ja, dat is ook in, uh, echt gebeurd hier in, uh, in uh, Nederland. Uh, de politie Oost-Nederland meldt dat. Nou, schiet er schieten wat beelden bij de man door zijn hoofd. Uh, van een oude man met grijs haar in een lang nachthemd op blote voeten in het mortuarium. Maar daarnaast uh, ja, zat er een kist en die, uh, daar lag zijn overleden vriend. Uh, die lag erin. Ja. Ja. Hmm. Nou ja, de vraag is natuurlijk hoe de man na sluitingstijd in het mortuarium kon nou blijven zitten, is niet bekend. Dus ja, er zal ook wel niet goede afsluitingen, goede nachtwachten, laatste ronde worden gelopen. Ja. ja, maar ja, je verwacht toch ook niet dat mensen daar uh, dingen gaan stelen. Ik nee. hoor, je gaat ook niet met de lijk vandoor. Nee. Maar ja, je weet niet of mensen nog sieraden hebben, hè? Omdat ze nog uh, opgebaard liggen en dat ze dan nog uh, de kroonjuwelen op hebben en zo. En dat die dan, uh, nou dat, uh, als de kist dan dichtgemaakt moet worden, dan halen ze alsnog die tiara weg en al dat soort andere dingen. Dat uh -huh. was bijzonder. Hè? Van de week uh, was ik ergens. er was er een meisje die heette Tiara. Ik vind het toch wel een bijzondere naam. Oh. Maar ja, er is nog iets waar je trouwens ook stiekem rijk mee kan worden. Er is een man, uh, student Alex, die heeft in één jaar ja. 65.000 euro verdiend... door te reserveren in restaurants, maar hij is er nooit gaan eten. Cool. Want het schijnt heel moeilijk te zijn uh, bij sommige speciale restaurantjes... om daar te gaan uh, eten. Je moet wel weten waar en uh, hoe. En, uh, maar er is dus uh, Alex Eisler, een assistent toegepaste wiskunde aan de Brown University. Die, uh, die, die gaat steeds... Uh, hij is een doorverkoper... Mensen die plaatsen reserveren in restaurants. om die dan uh, vervolgens door te verkopen voor veel geld. En hij zegt al, ja, soms herkennen ze wel mijn stem. dus ik moet verschillende accenten gebruiken. En soms moet ik me als een meisje gedragen. En hij heeft een paar risky-accounts die vrouwelijke namen hebben. En dan kan je restaurants vinden in de buurt en reserveren. En nadat uh, de reservatie in orde is, trekt hij, trekt hij door naar Appointment Trader. Dat is een platform waarop je dus reservaties uh, en bars uit kunt wisselen voor geld. Mm. Ik heb nooit geweten dat dat inderdaad komt. En je had dan ook. Uh, hij had zelfs als naam, dat vind ik dan ook wel bijzonder, <laughs> Glorious Seat, 75. Hij verkocht onlangs nog een tafel bij het Frans restaurant met zo'n close in SOHO. Voor 855 dollar. Dat heb je alleen nog maar een tafel, hè? Want dan moet je daarnaast moet je nog, uh, moet je nog uh, 50 tot 100 euro betalen voor een gerecht en een dessert. En uh, ja het bracht hem onlangs dus nog 980 euro op. Mm. Dus, uh, en, en het was ook wel grappig, want uit het laatste restaurant werden dus Justin en Haley Bieber werden nog geweerd. omdat ze kwamen opdagen zonder uh, reservering. Oh. Dus nou, ik vind het toch wel, uh, het is wel een bijzonder Noem je dat uh, verdienmodel? Ja. He? gaaf, hè? Ja, dat is wel goed. goed. Vind ik wel leuke verhalen altijd. Ja, ik hou ervan. Hou ervan. Ja. Ja, ja, jij ook. Ja. ja. Hé, hey, we, we gaan op naar het nieuws van, uh, van 9 uur. Ja, nou, we hebben straks natuurlijk uh, de geschiedenis om 9 uur. En om uh, kwart over negen, zo rond kwart over negen, gaan we de Viadagen doen. Gaan we vieren? Eén nou, keer raden wie er vandaag jarig is. Ja, dat dus de King, hè? Ja, yes. dus de King. Ik ga, nog, ik ga nu een opvulletje doen, dat vind ik ook wel weer leuk. Ja. Mensen, tot straks. Ja, tot zo.